Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Obama heeft zijn generaals bijgepraat over de nieuwe strategie voor Afghanistan. Hij zal ook de Europese leiders bellen om ze op de hoogte te brengen, meldt het Witte Huis. Obama houdt morgen een toespraak op de militaire academie in West Point, waarin hij het nieuwe beleid uiteen zal zetten. De hoofdpunten zijn al uitgelekt. Zo komt er een tijdschema voor het beëindigen van de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan. En verder zal Obama waarschijnlijk aankondigen dat er eerst nog extra militairen naar Afghanistan worden gestuurd. Dat worden er naar verwachting zo'n 30.000. Banken bekijken of het mogelijk is om wiettelers met een hypotheek hun huis uit te zetten. Wat de banken betreft komen ze ook op een zwarte lijst. Dan krijgen ze nooit meer een hypotheek. Nu is het al mogelijk dat woningcorporaties huurders die wiettelen hun huis uitzetten. Ze werken samen met justitie en dat willen banken ook. De HEMA wil over drie jaar alleen nog chocoladeletters verkopen die duurzaam zijn geproduceerd. De HEMA reageert daarmee op de Groene Sint-campagne van Oxfam Novib. Uit onderzoek van de organisatie bleek dat de grootste aanbieders voor chocoladeletters weinig oog hebben voor duurzaamheid. Daarop beloofden Jamin en Lidl al eerder om verantwoorde chocoladeletters te gaan verkopen. Volgens Opsan Novip is het wachten nog op grote supermarktketens als Aldi en Albert Heijn. De KNVB zegt dat er in Nederland twee voetbalwedstrijden zijn gespeeld die mogelijk zijn beïnvloed door omkoping. Volgens directeur Kessler zijn het wedstrijden in de eerste divisie. Meer details wil hij niet geven. Anderhalve week geleden maakte de Duitse justitie bekend dat er mogelijk gefraudeerd is bij 200 wedstrijden in Europa. Er zijn concrete namen genoemd van Oost-Europese clubs, maar over Nederland was tot nu toe niet gesproken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht aan de kust mogelijk een bui. Het koelt af tot 3 graden en er is kans op mist. Morgen droog, geregeld zon en het wordt 8 graden. Dit was het.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 Amen. Hey. It's you do. Muziekvrienden, welkom bij deze uitzending van Muziekerier. Eén of twee uur lang non-stop gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. U hoort het misschien aan mijn stem, een beetje grieperig dus, vandaar dat non-stop... This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 I'm inside, see my mind in Kaleidoscope.